Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Tweede Kamer wil niet dat Lelystad Airport open gaat voor commerciële vluchten. Een voorstel daarover van de Partij voor de Dieren heeft een kamermeerderheid gekregen. Dat heeft alles te maken met het klimaat en de volksgezondheid, zegt verslaggever Ewald Kiefiet. Nu heeft dus een kamermeerderheid ja, inderdaad uitgesproken dat dat niet moet gebeuren... en vraagt dus aan de regering, aan minister Harbers, om met een voorstel te komen... om definitief te besluiten dat er geen commerciële burgerluchtvaart gaat plaatsvinden... Maar met een ander plan te komen. Dus dat is wel een, een opmerkelijke stap. Eigenlijk ja, toch, toch een stap naar een definitieve streep door Lelystad Airport. In de afgelopen jaren is ruim 200 miljoen euro gestoken... ...in het klaarmaken van Lelystad Airport voor de commerciële luchtvaart. De politie heeft in Den Helder vanmiddag in een leegstaand pand een drugslab gevonden... En daarbij is er ook iemand opgepakt. Meerdere panden in de directe omgeving zijn ontruimd. En ook is de winkelstraat in Den Helder, waarin het pand ligt, afgesloten. En de politie is een onderzoek gestart. En er blijken op de oceaanbodem veel meer dieren te leven dan werd gedacht. Blijkt allemaal uit nieuw onderzoek. De ontdekking kan gevolgen hebben voor mijnbouwbedrijven... die op de oceaanbodem kostbare metalen willen gaan winnen. De Nederlandse onderzoekers die erachter zijn gekomen... roepen op voorzichtig om te gaan met al het leven. En het vrouwenteam van Ajax kan zich vanavond plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. En dat is verrassend, zegt verslaggever Susanne Morren. En ze legt ook uit wat de drie scenario's voor Ajax zijn vanavond. Het was een vreselijke loting voor de Ajax-vrouwen. En ze zouden blij mogen zijn als ze een puntje zouden pakken in de Champions League. Maar de Amsterdammers deden meer dan dat en kunnen zich nog steeds plaatsen voor de kwartfinales. Bij een verlies is het voor Ajax klaar. Bij gelijkspel mogen de Duitsers niet winnen. En winnen betekent kwartfinale. Nou, die wedstrijd van Ajax tegen AS Roma begint over een uurtje. En die Duitsers waar mijn collega het over heeft zijn Bayern München. Dat het opneemt tegen Paris Saint-Germain heb ik nog het weer voor je. Later vanavond wordt het droger en vannacht blijft dat lekker zo. Morgen begint op de meeste plekken met wat zon. Later wordt het overal bewolkt bij een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de meer een kwartier vertraging. 40 minuten als je oponthouden op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Want bij knooppunt Burgerveen zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A9 Alkmaar Diemen. Slecht wegdek bij knooppunt Holendrecht. De rechter rijstrook is de hele middag al dicht. En de hele middag ook al een half uur vertraging. Ook nu nog. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel.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 Amerikaanse jazz saxofanist, componist en een arrangeur. En hij geldt als een, uh, een van de toonaangevendste bariton saxofonisten uit de jazz, jazz Met name uit de periode van de Cool Jazz. Yes. Hij werkt ook samen met onder andere Miles Davis, Stan Kenton, Paul Desmond en Chad Baker. En Mulkan was naast dat hij een uh, zeer bevlogen saxofonist was, ook een zeer goede uh, pianist. Zoals gezegd, Carrie Mullican met het nummer Dead Old Feeling. <middels>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 Be so polite, you could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take five. Now it's all right Just take five Just take five Just take five Take 5 uh, van Dave Boebeck met Carmen McRae en de studio Rio oh, de Janeiro. Uh, het is een heel ander uh, ja, nummer als het origineel. En daarom uh, gaan we nu ook het origineel spelen van een hele andere begenadigde saxofonist. En dat is Getz Met het nummer uh, The Girl from Ipanina. En uh, met zang Astrid Gilberto. Dun, dun.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 Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha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 Ciao, oh,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 Uit uh, Italië. Ze woont tegenwoordig in, uh, in New York. En ze heet uh, Ada Rovatti. En ze heeft een album uh, samen opgenomen. Samen met de Nederlandse uh, V. Klaassen. Het, het album is van december 2023. Dus het is uh, vest van de Pest. Zoals gezegd, uh, Ada Rovatti op saxofoon. Met V. Klaassen op zang. En het nummer heet Hey You. Hey you we are passing by. Your day's been as bad as mine, your eyes are lost in thought, that makes me wonder why. Hey. Mine reminds me times When life was at its prime All the eyes have a story